To drive Papa Mack Tell from your door My mother, daddy left me reckless My daddy, daddy left me wild, wild, wild Mother, daddy left me reckless Daddy, daddy left me wild, wild, wild No, I'm not good looking, but I'm some sweet woman's angel child She's a mighty mean woman, do me this way She's a mighty mean woman, do me this way When I leave this town, pretty mama, I'm gonna wait to stay I once loved a woman better than I had ever seen I once loved a woman better than I ever seen Treating me like I'm a king, and she was a doggone queen. Sister, tell your brother. Brother, tell your auntie. Now auntie, tell your uncle. Uncle, tell my cousin. Now cousin, tell my friend. Going up the country. Mama, don't you want to go? May take me a bad round. May take one or two more. He left Savannah. Lonnie did not stop. Y'all saw that color famine when he got them ball of hot you can Reach over in the corner, mama, and hand me my traveling shoes. You know by that I've got them stakes for blue. Mama, sister got them. Auntie got them. Brother got them. Friend got them. I got them. We woken up this morning, we had them, today it's blue. I looked over in the corner, grandma and grandpa, had them too. Is er zo chic uit? No. Ja, wel. Ja, jongens. <laughs> uh, daar uh, zijn we weer. Dus uh, Wobold Radio is in de uitzending. Ja, dat begrijp ik. Ja. Dinsdag, de 24ste, geloof dus ja, 24's. ik. Ja, 24 uh. En uh, het is weer voor 7 uur. Evert is hier. Evert, welkom. Evert van de Verdampen. Dank u, dank u. dank het ik verder dicht doen boven. Oké, okay, voor het geluid. Guus is er. Arwen is er. En Wouter zag ik net ook. Dus die speelt misschien nog een muziekje. Toch? Nou. Leuk dat je er bent, Evert. Uh, je hebt net uh, je hele demo-machine uh, hier uh, beneden neergezet. Ja, ik dacht, laat ik maar vast maar neerzitten. Het ging hier tenslotte om verdampers. Dus ik denk, ik neem een verdamper mee, anders kunnen de luisteraars nooit zien waar we het over hebben. Dat is waar, op de radio is dat belangrijk. dat is heel belangrijk. Maar ze gaan hem nu horen, hè? Nou, nu nog niet, want ik ben net even wat wiet er aan het ingooien. Ik hoop dat ze dat ook kunnen zien. dat leg ik uit. Dat het boem, boem, boem, boem, dat geluid is eigenlijk van de stukjes wiet die dus naar beneden vallen. Maar wat een raar doosje heb je dat in zitten. Retard 200. Vind ik op zich een rare titel. Zou maar God, niet weten wat van binnen dat nou is. Nou, het is, is tegen Retard. Het is een medicijnendoosje. Medicijn, Het is een medicijn doosje. Ja, dat is goed tegen de stank, weet je want Dan gaat de stank er niet uit. Maar doosje, ja, ik gebruik van medicijnen. Ik ben afhankelijk van de drugsgebruikers van de maatschappij. En die hebben dus mooie dozen gekregen. Daar kunnen wij met onze koffieshops niet tegenop. Mochten wij maar zoveel nou ja, verkopen in één keer? kunnen we natuurlijk. Dat wel, maar we kunnen er nooit zo in gooien. Dat is een ander verhaal. Ja, maar wel een groot probleem. Ja, goed. Dat is dus het geluid van Evert met, met zijn verdamper. En uh, ik kan jullie ook nog erbij vertellen dat. Uh, Kleurtjes veranderen de hele tijd. Blauw, groen, wit, rood, geel. Ja. Je hebt er een soort uh, lichtorgel van gemaakt. Ja, dat leek me het leuker als een drankorgel. Dat heb je goed gezien. Daarom. Nou, welkom Evert. Je zit hier parmantig uh, verstopt. Achter de pijn Achter de is een device. Ja. Die je art, art of februarie? Ik neem je me op mee naar het toilet, want ik, ik zie jou. Als ik jou zie, dan heb jij altijd een verdamper in de buurt. Ja, ja, maar niet op het toilet. Nee, nee, dat doe ik zonder verdamper. En slapen? Het, uh, slapen doe ik ook zonder verdamper. Meestal twee uur na het verdampen begin ik te gaan slapen. Oké. Okay. Dus eerst eventjes verdampen, dan nog twee, drie uur wachten en daarna pas slapen. Verdamper houdt je nog wel wakker. Ja, aha. Ja, gaat er van nadenken en zo. Oh jee. Ja, helling, helling, helling. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Daarom is denk ik ook verboden die, die, die, die drugs. Een zijn nadenken, dat is verboden. Dat mag niet. Oké. Okay. Ja. Ja, dat... Het is... is wel een triest verhaal eigenlijk. Maar je hebt dus een opstelling. Ja, nee, nee, nee, nee. Het is een triest verhaal. Ik bedoel, dat, dat hadden ze vroeger toch ook zoiets aan. Van, van arbeid mag vrij. Ze hebben nooit gezegd. Die gedanken zien vrij, ja. Dat, dat, dat is... Nee, dat heb Jan-Peter wel goed bekeken. Dat, dat, die gedanken zien niet vrij, maar arbeid mag vrij. Nee, dat zit wel goed. Ja, dat zit wel goed tegenwoordig. Nou, daarvoor verdamp ik dus liever, hè? Niet dat het helpt. Maar, je krijgt wel andere inzichten in ieder geval dan Jan-Peter. En nog eentje. Joh. Als ja, ik ook het. eventjes wil... Kom, even een dichter dichterbij dan. Het is de... Kijk uit, het beïnvloedt de geest. Oh jee. Ja, ja, ja, Wat heb ik nou gedaan? Ja, je wordt nooit meer zoals je bent geweest. Oh, het smaakt wel heel goed. Dat bedoel ik wel, dat begint ellende. Kijk eens naar nou, Gohors, weet je wel. Dan zei de volgende keer: die rot, moet ik niet meer. Maar als je dan lekker smaakt, dat, dat is het begin van de ellende. Maar als je dan ook dat de uitwerking lekker vindt, nou, dan ben je snel verkocht. Hoe krijg je die smaak eigenlijk? Wat is dit voor een nou, dit is, dit is gewoon een hele gewone normale hees die heel lang gebloeid heeft en uh, die gemaakt is op gewoon een klein beetje aarde en hoopstront. Mm -hmm. Wormenstrond. Dit is eigenlijk Goed, uh, goede, goede teeltgrond. Uh, Heb je ook geen mist nodig voor de rest. Ook alleen maar een beetje water te geven, je plantje lief te verzorgen. Wat lang, duurt natuurlijk, want een hoop weken, 13, 14 weken bloeien, dan ben je al tijd bezig. Maar ja. Daarna krijg je ook wel wat. mij doen ze er langer over, maar ik doe het buiten. Ja, maar ik heb alleen over bloeien, niet over het groeien. Oh, okay. dat, dat, nee, het dat is puur alleen bloeien. Maar buiten heb je het probleem dat je niet weet wat het wordt. Want op een gegeven moment weet je niet wat het weer wordt. Al vond ik, ik vind het zelf voor mij. Jij, jij, jij doet uh, vooral dus uh, binnengekweekte wiet in, uh, in de verdampen Maar ik vind dus zelf eigenlijk vooral met buitengekweekte wiet de verdamper nog het meest tot zijn recht komen. Ja? De, ja, de, de, dat hij dan echt die smaak zo mooi losmaakt. Maar, terwijl... maar dat heb ik ook nooit ontkend. Okay. Ik zeg ook oh, ja. altijd mijn lekkerste wiet heb ik altijd gekregen in Barcelona en Madrid. ...waar die, die Spanjolen dus heel netjes daar onder de zon... ...buiten in de tuin die planten laten groot worden... ...daar met een grote paal wiet eigenlijk langskomen op de stand, weet je wel... ...en iedereen uitproberen. Geweldig is dat. Terwijl hier in Nederland is het eigenlijk alles verboden tegenwoordig... ...en hebben we dat helemaal niet meer. Maar in Spanje is het beter. In Spanje is het stuk beter, maar dat is het ook gewoon illegaal. Hoewel daar momenteel de problemen beginnen te komen... Met het feit dat ze dat dus ontdekt hebben, dat, dat er toch een hoop bezoekers komen daar op zo'n beurs. Eigenlijk ook helemaal niks kwaad gebeurd, dus ja, dat het wel verboden moet worden. Want het is en blijft natuurlijk drugs. Kijk, maar alcohol is geen probleem, maar die drugs, die drugs is het probleem. Ga even van nadenken, alcohol niet. Loop je gewoon tenminste achter de rest aan. Zoals het hoort. En wat de rest dus besluit in Den Haag en zo. Dan voer jij het uit. En dan is iedereen gelukkig. Maar, ja, maar. Ik, ik dacht nou net dat we dachten dat het alcohol toch ook bij de drugs hoort. Dus dan moet je zeggen sommige ja, drugs ga je nadenken. Nee, ja, nee. En sommige ga je maar, niet Maar nadenken. ze zeggen altijd alcohol en drugs. Dus, dus vandaar dat ik denk van nou van alcohol ga je niet nadenken. Zou je van die anderen wel drugs wel gaan. Nou heb je nooit heroïne of cocaïne of wat waardoor je die rare dingen gebruikt. Dus ik weet mijn god niet of je daar wel van gaat nadenken. In ieder nee. geval ik hoor van mensen dat ze na het gebruiken van toch gaan afkicken. Dus dan denk ik van nou hebben ze toch nagedacht. Dan werkt ik <laughs> ja, Dan ben ik er toch weet je. Want dan ben je toch verder gekomen. Ja, on ondanks de ellende die je misschien vooraf hebt gehad. en Waardoor je ook aan die ellende bent begonnen. Maar dan heb je dat waarschijnlijk nodig gehad om te groeien. Ja. Nou ja. Nou, ik he, denk zoiets. He, even het vertellen is. Hoe lang ben je nou al bezig met, uh, Verdampen. met de verdamper? Ik denk al 13 jaar. 13 jaar al. Ja, 13 jaar denk ik al. We begonnen met Igor. Uh, Bill. Vroeger kwam ik tegen. Nee, nou, hadden het eerst een stukje gelezen in een of andere, een of andere tijdschrift. En uh, er stond iets in over een Die Bill. Die zeiden van de uh, veepereizer... Afijn, ik bellen, weet je Ik haal die man aan de telefoon. Spreek we af daar in de koffieshop. Ik krijg, krijg een of ander uh, raar stukje glaswerk te zien. Niet helemaal uh, raar, want ik herken dat stuk glaswerk. Maar toevallig wat chemie gedaan en zo. Dus, dus ik denk van, wat gaan we doen ermee, weet je wel. Dus hij flikkert dan half een halve gram marihuana erop. Ik denk van, nou, dat gaat uh, werken wel. Pakt hij zijn verfstripper. Nou, ik denk van, uh, ben benieuwd. Gaat hij daar een beetje zitten te blazen. Ik moet zuigen. En ik denk, fuck, het werkt helemaal niet. We hebben genaaid verderop zit mijn vrouwtje, ja, En die begint ondertussen hartstikke hei te worden. Ja, er komt een klein apparaatje wat hij had gemaakt. Een klein, klein gaswater uh, uh, dingetje. En, en, en die, dat, dat, dat werkt ook niet. Het was veel te klein en zo. Dus, dus hoop erop. Dus iedereen in de omgeving werd hij, behalve ik. Dus uh, ik had van tevoren ook een paar lekkere puurpijpen gerookt natuurlijk. Want ik wilde wel weten wat er allemaal gebeurde nou, dat, dus nog een keer ja dat is daar de voorbereiding Dus ik vond het niks Maar iedereen voor de rest wel Want die had uh, mee kunnen genieten van de andere lucht Dus uh, terug naar Met die man afgesproken in de koffieshop En zo, en we gingen het proberen Weet je wel echt verdampen met die mensen Maar ondertussen had ik zelf al een pijp gemaakt En dat ding dat werkt als een dijk Weet je wel en die mensen die gingen allemaal naar buiten toe. Die bleven niet zoals gewoon helemaal hangen aan de bar en gekloten eruit voeren. Nee jongens, het was mooi weer buiten. In het enige wat ze wilden allemaal, dan was naar buiten gaan. Ik denk van nou, dat is toch wel vreemd, weet je. Ondertussen ging het nog niet allemaal goed. Want het, het was niet zo'n mooi apparaat als hier. En die, moesten, die temperatuur die kon je instellen om aan en uit te zetten. Als je hem dus te lang aan liet staan begon de mensen wel behoorlijk hard te blaffen en zo. En liepen toch wel heel raar de deur uit. Iets anders dan de andere mensen wanneer. Niet zo langer niet staan Dus ik had in de gaten, er zit een verschil tussen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb s'avonds mijn chemische boeken uit de kast gepakt. Ik had er nog een paar staan. En ben gaan bladeren, weet je wel. En heb ik uitgezocht op welke temperatuur ik moest hebben. Ik dacht toch aan mijn vriendje, die vroeger al tegen me zei: van jongen. Je hoeft dat helemaal niet in de fik te steken. Maar toen was ik 23, weet ik veel. waren in die tijd padders met te kweken en zo. Ik wou helemaal niet. Uh, ja, ik wist helemaal niet wat die jongen het over had. Die jongen wist dus duidelijk wel wat hij het over had, maar ja, goed. Ik ben dus verder gegaan met dit ding. Ik heb dus een verfstripper gekregen die precies op temperatuur kon afstellen. Ja, en was er heel blij mee. Igor Bill meteen zo'n ding gegeven. En uh, daarna zijn we naar Bussum gegaan. Daar, daar hebben we nog onze uh, allereerste demo gegeven, ook daar in de piramide. En daar, eh, daar, daar werkte het een het grandioos apparaat. Dus, dus zo is het allemaal een beetje begonnen. En later kwamen dus patiënten langs die begonnen te klagen over het apparaat. Want op de camping, ja, als ze daar zaten en ze deden dan die verfstripper aan, Er ging overal licht uit. Ja, niet goed, weet we. groot probleem, stoppen doorgeslagen en zo. Maar dat was niet het ergste. Die verfstripper die zorgde wel voor dat je kon verdampen. Dus die mensen konden ook niet verdampen. dat was dus het ergste. En dan had ik ook nog klanten, die moesten dus zo nu en dan naar het ziekenhuis toe. Ja, en naar het ziekenhuis toe, zonder te verdampen, dat was ook niet echt prettig. Nee. Dus had ik geleerd van er moest iets komen, een beetje klein, niet te groot. En zo ben ik een beetje op dat andere apparaat gekomen. Ik snap niet precies hoe, maar het is toch gebeurd, wezen. Ik kon er ook niks aan doen. Nou, en toen is dat ding dus gekomen, ik is zo in uh, de sigaret aanstekend houden en uh, het ding werkt. En, uh, je kan je patiënten mee naar het uh, ziekenhuis te brengen. Uh, dus even, even voor de, want, uh, de luisteraars. Die uh, zien jou niet wijzen. Oh, dat, die zien niet wat dat, ik heb gemaakt Dat, natuurlijk. Uh, dat ding dat is dus eigenlijk de vervanging van de originele verfstrip. Die zorgde de voor de hete ja. lucht. Heb je ja. nu een uh, glazen element. Wat mooi met een slijpstuk op de kop past. Ja. En wat gewoon een, een standaard temperatuur levert. Die uh, precies de goede is. Ja, ongeveer wel precies uh, had ik dat zo bedacht, ja. Want je moet niet te veel wel hebben als gebrijven natuurlijk. Nee, nee, nee. nee ik heb ik ook heb ook gezien, het moet allemaal simpel zijn. Ik heb uh, zelf ook gezien dat het met uh, de zerkstripper uh, soms ook misging. Ja, uh, dat die te heet werd uh, afgesteld. Of uh, dat, je, dat mensen hem niet uitzetten voordat ze hem erop zetten. En dan ja, ja, ja, ja. je net voordat je begon alle wiet uit de kop. Dus ja. uh, er waren nogal wat kleine <laughs> dingen. En, en het was een, het, het, een, een groot zwaar element bovenin. Dus de kop ging ja. ook nog wel eens kapot. Ja, alles soort dingetjes. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het was een aanloop, weet je hoor. Vandaar dat dit er eigenlijk over in de plaats is gekomen. Ja. Nou, dus dit dit is, is wel heel nou, simpel geworden ja. eigenlijk. En je hoeft hem helemaal niet, die andere vers erin moet je er instellen en zo, hoeft hij er ook niet meer. Dus je hoeft hier alleen nog maar te zuigen. Maar je moet er een koffer ja. bij hebben. De... Ja, Het is toch nog wel best wel groot. best groot, maar als je ja. een klein koffertje hebt, we hebben een klein koffertje, er kan precies de reiziger in, die kan je er mooi meenemen. Alleen de Travo, dan moet je ook een kleine Travo meenemen en zo, weet je wel. Of je moet er gewoon netjes in je sigaret aansteken stoppen. Maar die is dus voor onderweg, is die uh, uitmuntend. Mensen zijn dus wel bezig met te denken van hoe ik hem kleiner zit. Ook een heleboel dingen tussen mijn oren, maar mensen bestellen maar, bestellen maar, bestellen maar. En ik moet er maar achteraan rennen. Weet je? Ik moet me zorgen dat die dingen gemaakt worden. Dat is niet zo maar ze worden allemaal met de hand gemaakt. Ja, normaal heb je zo, ze hebben geleerd op de HTS nog. Heb je zo'n zo, zo, zo, machine en dan geeft die machine een trap. Ja, en dan zit die machine luik, wel like, like, ja, En die maakt zo'n zootje van die dingen. Ja, terwijl deze moet een stuk voor stuk gemaakt worden. Ja, eerst moeten die, die, die, die, die fases zeg maar gemaakt worden. Daarna moet er iemand nog een paar van die zijstukken erop maken. En die bovenstukken erop maken. Dus dat is allemaal handwerk. Dus hoe meer van die dingen er gemaakt worden. Hoe meer handen er moeten werken. Dus, dus het is niet zoals een machine die dan even harder zit Of langer laat doorwerken. Zodat ook het product goedkoper wordt. Product wordt alleen maar steeds moeilijker. Want ja, steeds meer handen moeten werken. Misschien moet je het in China laten maken. Nou, China is ook nog niet de oplossing. Want de mensen waar ik mee werk in Tsjechië, die werken ook samen met China. En dat is nog niet ver genoeg ontwikkeld om, om dit soort dingen eigenlijk te laten doen. Maar dit is dus eigenlijk Tsjechische handarbeid. Ja, Tsjechische Ja, nee, nee, daarom. daarom. Uh, goed land als het om glas gaat. Ja, goed land wat het om glas gaat. Ook goed land nog waar het om de geld gaat, weet je wel. Waar ze hier te vergelijken, dit in Nederland moet maken, weet je wel. Dan, dan, dan betaal ik bijna, denk ik, het bedrag wat, wat de mensen nu uh, gewoon betalen als eindproduct. Mensen snappen dat niet, want ze zien alleen glas. En ze denken, hé, glas, weet je wel, dan stop je in de glasbakken. Ja, maar dan zien ze het dus niet. Het is een hoop werk allemaal. Het is toch ook uh, van dat uh, appartig glas? Ja, het is ook allemaal laboratoriumglas. Dat dat dat het de de -glas. Het, uh, ja, kaasglas, ja, ja. Maar daardoor wordt het alleen uh, ietsje duurder, weet je wel. Maar als je dus bekijkt aan, aan, aan grondstof, ja, aan glaswerk, ja, praat je misschien over een paar euro glas Alleen al het gezouden mieter wat ermee moet gebeuren voordat je dat apparaat hebt staan. Ja. Ja, dat, dat, dat zorgt ervoor dat die paar euro's dus een heleboel euro's zijn geworden ondertussen. Ja, dat, dat is dus het punt. En gezien het feit dat ik na, na 12 jaar nog steeds een minimumloon verdien, dat 12 jaar geleden niet hoor, dat heb ik nog voor zulke baan, maar uh, nog, nog steeds niet verder kom als ik zeg een minimumloon, denk ik bij mezelf ja, dan, dan is het toch een fout aan de, aan, de, aan de prijs. Of ik moet er meer gaan verkopen. Dus vandaar ik denk van nu als ik er meer ga verkopen, dan, dan hoeft de prijs ook niet zo ver omhoog. Ja, maar het is, Want, uh... feitelijk zeg je net al van uh, sommige dingen zijn toch illegaal op sommige plekken. Ja. En hij is nogal groot. Ja, dan moet je een klantje, maar da daarvoor wil ik ook wat meer tijd krijgen. Daarvoor heb ik nu ook een groothandel genomen. En die gaat dus zorgen. Die maakt ze dat kleiner. Die, nou, dat niet, maar die gaat ze kleiner. En verkopen. dat leek me leuk als een groothandel dingen kleiner maakte. Ja, nou, maar welk probleem maakt die kleiner? Okay. Dus al dat gezeur van die nieuwe klanten, die heb ik dan niet meer. Ja, die gaat allemaal naar die groothandel. Want ik wil alleen maar gezellige klanten hebben. En de klanten worden steeds ongezelliger. Want, want ja, ik bedoel, je moet alleen van mond tot mond reclame krijgen, de leuke klanten. Ja, en door adverteren krijg je helemaal verkeerde klanten. Dan krijg je alleen maar klanten die het ding kopen om vanwege het feit dat geadverteerd is. Ja, vind ik zonde, want zo'n ding kost mij werk en ik ben een gebruiker. Dus ik ja, heb het we user, well. not a producer. Maar nee? dus je, je adverteert niet. Uh, ik adverteer niet. Ik heb ook niet. een hekel aan adverteren. Ja, ja. ja. Uh, bloedhekel, want daarvoor moet je adverteren. Dat ding moet ze zelf verkopen, vind ik. Ja. Mensen die hem uh, gebruiken, die adverteren. Dat zeggen ze ook altijd. Huh? Ik heb me uh, gevoel dat je nieuwe mensen krijgt, dus ik heb een adverteer voor je. Nou, dingen adverteert zichzelf, denk ik. Nou, dat doet hij ook een beetje. Ik bedoel, ik zie in de praktijk... dat de mensen die echt blijvend verdampen gebruiken zijn... dat die, ook als ze de vulcano hebben geprobeerd... of de vaapier, uiteindelijk toch bij dit model... of dit idee terechtkomen. En volgens mij, je had het over die zak die smaakt... en weet ik wat, bij die vulcano zit een zak. Ik heb vooral het idee dat het... ...heel veel te maken heeft met dat water wat erbij zit. Nee, het heeft, het heeft met meer dingen te maken. Ja, ja, maar Die als, andere dingen zijn te moeilijk. Wel lang. Ja, dat wel, maar ze hebben ook andere dingen gemaakt met water... Je hebt ook dat die, die, uh, die, andere apparaatje wat je met, met, het, met het lampje, waardoor het ook nog door water gaat. Ja, ja, maar gaat dat is, dat is, de, dat is, ja, daarvan dat is het vermogen, dat is zo'n Duitse. Ja, die Duitse, ja. ja maar ja, ja, daarvan ja. is het, uh, het vermogen van dat lampje te, is te klein. Dat is ja, ja. het probleem. Ja, dat is een groot probleem. En als je Om het vermogen van het lampje groter maakt, heb je weer het probleem van de overbrenging van de warmte en dat was dus ook het probleem wat ik hier heb ja? want van hoe krijg je dat kleiner terwijl je dan dus dat probleem waar we het net de hele tijd over hebben, hoe krijg je die stomme lucht warm ja, want dat is het grootste probleem luchtverwarmen is het moeilijkste wat er is ja? dus vandaar dat ik eigenlijk wel blij ben ondertussen dat het ding zo goed werkt en dat, dat, dat voorlopig even zo houden en andere dingen dus blijven ontwikkelen natuurlijk maar het moet wel allemaal minimaal zo goed zijn als deze ja en ik heb ook Fransman gezien, die heeft dit, dit, dit, dit verwarmingselement vervangen door een heel klein verwarmingselementje, die gewoon in de handel kon krijgen. Ja, die dingen waren dus wel mooi, maar ook een stuk kleiner. Alleen ze werkte niet. Ja, ja nee, de, de, het enige principe wat het echt goed doet, dat is dat je die lucht verwarmt. Ja, en ja, daar, daar zit ook meteen de, de, de nee, moeilijkheid in. Ja, er zit ook de truc in, de grote moeilijkheid in, want lucht is heel moeilijk te verwarmen. Ja, nee, dat klopt. En dat maakt op zich dat dus ook die. Want het feit is wel dat die vulcano en die vapier die, die doen dat ook. Dus in die zin werken ze wel. Maar, maar, maar het is toch niet zo lekker. Nee. Ja. En, en op een of ja. andere manier werken ze ook anders. Althans, als ik die drugsgebruikers moet geloven die me steeds zitten te mailen, dat het dat effect hiervan totaal anders is. Ja? En dat ze daar ook door vaak een ander zijn begonnen, min of meer. Maar dan vergelijken ze het met een andere verdamper? Of een andere, andere pijp? Andere, of met het andere, ja, met, met, met wel verschillende met dingen. Ook, ook, ook, nee, ook, ook gewoon met, met andere pijpen. Ik kreeg mensen hier ook eerst puur. Ja, altijd in de waterpijp. Oh, Daarna hebben ze een verdamper genomen. En, en toen zijn ze dus in plaats van de hele dag te blijven zitten op de stoel. Zijn ze dus ook hun ideeën verder gaan ontwikkelen. Ja, want, want door een hoop te roken krijgen we een hoop ideeën natuurlijk. Maar je ontwikkelt je verder niet echt. Dat is de gek idee. Ja, en, en, en door die pijp te gebruiken krijg je toch, neem ik zeg, die, die trap om die reet. En dit is die ik ook bemerkte, dus bij de eerste keer al, bij de jongeren, dat ze dus naar de zon toe gingen in plaats van naar de bar toe gingen om weer in elkaar te storten. En dat, en dat zit toch in het verschil tussen het verbranden en het verdampen. Ja, nee, dat klopt. En, en dan zit er dus. Ook nog een heel groot verschil tussen het gecombineerd gebruik met, met tabak of. Ja, nee, tabak is überhaupt natuurlijk. Het dat, dat, dat dat, dat, dat, vloeken met de goden en zo. Dat, dat, dat, ja, dat, dat is heel ernstig natuurlijk. Kijk, als, als je tabak, wat, wat je eigenlijk probeert kapot te maken en zo. Ja, gebruikt naast een medicijn, hè, want marijuana is eigenlijk een medicijn. Ja, dat, dat, dat is toch een, een, een... Ja, iets wat niet werkt. Bovendien, marihuana probeert... ...die kop van ogen, van boven open te werken... ...terwijl de bak altijd voor heeft gezorgd... ...om vooral de kop dicht te houden. Want ja, zolang die kop met dicht blijft... ...dan hadden we het minste gezeik, weet je wel. Mensen die ons volgen, daar hebben we veel minder gezeur mee... ...dan mensen die staan schoppen. Ja, en die, die, die drugsgebruikers ...die schoppen vaak, weet je wel. Die denken zelf na in plaats van dat ze accepteren... ...wat er gezegd wordt. Ja nou heb ik ook een hoop heroïne gebruikt te zien, waarvan ik denk van nou volgens mij schoppen die voorlopig helemaal niet meer en, uh, geen in een pakje boter ja, maar ja dat is waarom, dat is uh, net wat je gebruikt maar er zijn een heleboel geestverruimende middels, ook over het en zo, heel gezond ja, dat is wel, uh, ja daar geloof ik wel in een beetje dus uh, ja, zo, zo kloot ik maar wat af hier op deze aardbol weet je en ik geloof dat het mijn geest niet uh, bepaald uh, slecht heeft gedaan nou en ik geloof dat je met die verdampen toch ook een hoop uh, van de, in ieder geval van de medicinale gebruikers, hebt uh, voorzien van een mogelijkheid om dat op een relaxte manier in te nemen. Want ik zag wel eens dat uh, vroeger uh, bij de apotheek, daar verstrekte ze dan ook een pijpje bij die lied. En dat ja, ja. was dan notabene een zo'n mini-pijpje. Nee, nee, nee, dus waar nee, nee. je dan van die bloedhete lucht inademt. Nog... En dat, dat gaven ja. ze er dan bij. Ja ja, ja, ja, maar, maar... maar, maar nog steeds Mag... heb je dat hoor, die valse voorlichting bij de apotheek. natuurlijk. Mag ik even... ...waar een, een vraag stellen. Ja. Heb je misschien een website of zo? Ja, een ja, website heb ik ook. Ja. Zou je dat kunnen uh, intypen ergens? Oké, okay, dat is de verdamper... www.de... Uh, www. oh, ja, ...streepje... Een ...streepje, ja. De streepje verdamper... nl. NL. Als ik dat nou zo doe, is die meteen klikbaar. Hè? Ja. Oké. Okay. Kijk maar, want, hou, hou je pijltje er eens op... Ja, ik zie het. Dan al komt er een, een handje, oh, zie je dat? Ja. Ja. ja. ja. Dus uh, Gerard, uh, er is een uh, link op de chat van Dufferdamper. Er ja. zijn foto's bij, alle modellen. Het is een hele winkel is het, hè? Een hele winkel zit er ook nog bij. En die, die winkel die, die, die, die wordt dan ontwikkeld nog door zo en zo. Drugs gebruiken die hier boven zit, weet je wel, ook dat nog, weet je. Ook dat dat is wel? Oh genoe. Hoe, hoe dan krijgen ze het allemaal voor elkaar, weet je? Wel. Ja, ik sta ja. er ook helemaal verbaasd van. <laughs> ja, nee ik ook, ik ook. Ik. Want als je ziet wat voor mensen dat soort middelen gebruiken, dat vind ik ook het, het, het, het leuke aan van dat, dat gezeik wat ik heb, die, die, die, die hele verdampen, dan kom ik alleen maar leuke mensen door tegen vaak. Ja, daarvoor, daarvoor wil ik ook helemaal niet adverteren met dat ding maar dadelijk krijg je alleen maar van die zeikers weet je wel en daar nou kom ik allerlei kunstenaars tegen en dat soort dingen die, die willen allerlei, allemaal hun kunstje flikken die hebben ook helemaal geen poen weet je wel maar wel allemaal leuke kunstjes die ze flikken nou en dat maakt het eigenlijk zo leuk ja het verdampen op zo'n beurs dat je daar drie vier rijen mensen voor je hebt staan die allemaal hun wiet komen brengen omdat je die dan mag komen proeven weet je wel dat is grandioos heb je soms een klootstuk die wil zo'n ding kopen? Weet je wel, dat is vreselijk! Moet al een papier in gaan vullen? Ja. Want, uh, ja, dat moet allemaal bijgehouden worden. Nou, en dat ze van... hè, heb je er eentje verkocht? Nou, ik moet de denken, ondertussen heb je wel 4, 5, 6 verschillende soorten wiet gemist. Ja, bedenken die mensen helemaal niet. Ja, maar denken, zonde, maar goed, dat is een zonde, zonde, zonde. Ja, ja en, en, dat Alsof je, en dat heb je al volgehouden ook. Nou, daar heb ik nog steeds vol. De meeste, meeste beurzen verdien ik ook gelukkig helemaal niks. Want dan verkoop ik helemaal niks. Ja? En ik heb ook altijd een gereduceerde prijs meestal voor de, voor de beursvloer uh, die ik uh, bezit. Want uh, ik betaal ook altijd achteraf. Komt er geen geld binnen gaat er ook geen geld uit. Dus uh, ja, dus ze zijn wel erg blij met mij als ze komen. Ik snap het niet. Financieel uh, gezien uh, ben ik volgens mij een, uh, toch wel een uh, slechte uh, geldbrenger. Uh, Net zo in dus Waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, ja wel rijk, wel rijk, ontzettend ja. rijk, ja, ja, ja, ja. geen je geld, maar wel heel rijk, ja, nee, nee, nee, moet je niet al die armoede hebben van die rijkdom, man, wat alleen. Ja, nou wil ja, een ja. een glaasje sap. Uh, Eet Ja, Ik had, ik had. Even oh, van, oh, je al, hebt toch sap, sap van wegen over en zo. Ik denk van, nou, ik ken hem een beetje, en oh, ja, we hebben ook <laughs> ik Denk, uh, alleen maar gezonde sapjes. Oh, je wilt je Fanta <laughs> ja, wil okay. panta. Hij wel. wil panta met suiker en uh, een zit er, er ook nog. Uh, en, uh, ik denk, je, denk je, ik heb ook even. Nee, het zit geen kleuren maar in. Ik heb ook no. even dat nog uh, gips meegenomen. Ik denk van, uh, voor de mensen die gips willen. Het staat hier, met hele letters met natuurlijk aroma. Ja, daarom, natuurlijk een aroma. Spoeders. Ja, deze, dit zijn de enige ja, ja, chips die ik eet. De dus enige wel. Hè. chips. Ja, dit is de enige chips die ik eet. Dat meen ik echt. Die andere vind ik niet te eten. Sensaties. Sensaties. Ah, ja, ja nou, wil je. Zo. Nou, Wouter, het, ja, nou ja, toen, uh, Wouter is met de gitaar gekomen. Dat nou, dan uh, kan hij mooi even spelen. Uh, maar dan, dan uh, is het misschien handig, hij uh, ja. wil even stemmen. Ja, juist mooie stemmen. Als je daar, daar gaat zitten, dan kunnen we microfoon er goed bij zetten ja, ja, Zo'n spoel is niet fijn, maar deze is wel. Zo, zo lukt het. Is het allemaal? Het werkt, okay, uh, ja. je kunt het uh, Bij mij nog niet. Oh, niet. Oh, We het doen? <laughs> zonde dan. Hey, uh, ja zonder nog even ja ik heb nog een uh, vraag ja van uh, nu zo met dat rookverbod wat aanstaande is hè? Dus, uh, ja, ja ja het vreselijke rookverbod is nou uh, zie je nou daar een soort uh, uh, toenemende aandacht voor het verdampen daardoor of uh, nou, ik denk, ik, denk, ik denk wel dat ik een paar koffieshops ben tegengekomen die daardoor toch wel uh, zijn gaan verdampen. Maar om nou echt te zeggen: van het heeft storm gelopen of zo, nee, dat niet. Ik ben er dus wel nog een Amersfoort geweest in een koffieshop, dat was het meest vreselijke wat ik ook een tijd had meegemaakt. Dus, dus ja, de, er is wel meer aandacht voor, maar, maar ik word er niet echt gelukkig van. Ook niet van het rookverbod natuurlijk, want überhaupt elk verbod daar dat, dat vind ik belachelijk vaak. Zeker zo'n rookverbod. Dus wat dat betreft... Nee, ik ben helemaal tegen het rookverbod. Ik vind er moet een verbod op het rookverbod komen. Ja, <laughs> nou, dat is wel heel verstandig. Maar dan nou, nou heb je op zich nog wel goede kansen. Want ik las ook net in de krant dat dus ook de... De, de, de gangbare uh, horeca dat die zich dus eigenlijk uh, nog uh, helemaal niet echt hebben voorbereid en dat dus ook uh, zo'n bedrijf die dan bijvoorbeeld uh, rookcabines verkoopt ja. die had er tot nu toe eentje verkocht <lacht> maar daar hebben ze uit andere landen weer de voorbeelden dat dus dan na de invoering opeens al die nog een rot komt ja nee, hè, goed dus, als en... de eerste waarschuwingen zijn uitgedeeld dan uh, dan, dan gaat het in komt het in beweging maar ik weet, ik weet het niet. Ik hoop gewoon dat de goede koffieshops naar me toe komen. En dat de rest van die dingen gewoon bij me wegblijven, blijven. Dat ben ik heel gelukkig. En dat ze die vooral naar de firma Koolo toe gaan. Al die andere koffieshops. Want die is veel beter als ik. Oké. Okay. Ja, ja, ja, Zo denk ik Moet wel ik dat nou noteren of... Uh, nou, je hoeft niks te noteren het mij. Okay. Ik ben altijd te vinden, voor mensen zoals jij ben ik altijd te vinden. Okay. Uh, nee, nee, nee, nee, het gaat juist om andere soort. <lacht> een soort mensen, weet je. Uh, nee, voor, voor, voor, voor het leuke, gezellige ben ik altijd wat uh, te volgen. Ja, dus ja, ik weet het niet wat het allemaal gaat worden daar. Hoor. Dus, dus misschien krijgen we het nog drukker. Ja, nog drukker. Nou, dat, dat, dan hoop ik wel dat er gezellige koffiesje op trouwens nog komen. Er zit wel een kleine kans in natuurlijk, want die jongens zijn alweer wezen, zeggen de hele tijd, maar ja, ik wil ook, wel ook, wil ook. Maar ik heb ze dan nou ook weer gezien. Dus uh, die zullen wel uh, vijf minuten voor twaalf komen om te vertellen dat ze het morgen willen hebben, Zoiets, ja. ja. Ja, zo snel ben ik meestal niet. Nee. nee. Nou, dat maar alles komt uiteindelijk uh, met zijn tijd. Dus, uh. Ah ja, verwacht ik ook. Ik, ik verwacht alleen dat we een hoop koffieshops gaan sluiten, dankzij het ook. Dat verwacht denk je je? Dat echt? Ja, nee, dat is toch niks simpeler dan koffies op de sluiten vanwege het feit dat een of andere klootzak daar te bak zit te roken met uh, wiet. We hebben het toch verboden, dus als je dat twee keer doet, krijg jij een gele kaart. Want oh, nee, bij de eerste keer krijg je meteen een gele kaart. Twee gele kaarten worden gewoon een weekje gesloten. Okay. Ja, denk je dat die, uh, heb je daar uh, indicaties voor dat het uh, rookverbod op die, die manier ook met die gele kaarten benut gaat worden? Ja, ja, ja, ja, ja, gevoelsmatig, gevoelsmatig, helemaal. Gevoelsmatig. Het, past helemaal het past helemaal in het beleid van, de, van, de, van deze regering en van, van de ontwikkelingen van de laatste jaren om dit soort dingen vooral zo aan te pakken. Maar vooral in Duitsland bijvoorbeeld zijn een heleboel cafés, die zijn nu rookverenigingen geworden. Ja, en dan mag het wel. Ja, misschien wel. Ik weet, weet niet hoe dat allemaal werkt. Maar dat is Duitsland, weet je. Want in Duitsland hebben ze weer andere politieke en, en, en rechtsmatige troep dan, dan hier in Nederland natuurlijk. Maar zou een rookvereniging in Nederland niet een idee zijn? Ik weet het niet. Van mij is het wel een idee, maar ik weet niet of de andere mensen dat ook een goed idee vinden. Nou ja, kijk, uiteindelijk... Uh... Kijk, als het een vereniging is, heb je eigen leden en bepaal jij wat er gebeurt. Ja. Ja. Ja, en en, en, en al naar gelang hoe het feitelijk uitwerkt, komen er natuurlijk nieuwe ideeën, oplossingen, weet ik wat allemaal. Er is ook een kans dat het, zoals in Amerika, steeds meer in de, in, in, in de ondergrond verdwijnt. Hè? Dus daar ja, heb je nee, nu dan smoke ben. easies. En dan ben je dan vrij van al die beklemmende regelingen en dan gaat die gewoon zijn gang. Maar ja, het, feit, het feit is ook dat alles zich aan het zicht onttrekt daarna. Dus dat heeft ook grote voordelen, want je kijkt gewoon welke eikels er allemaal daar naar binnen gaan. Dan weet je meteen wie je allemaal moet oppakken. <laughs> ja. Of mag ik niet zo denken? Ach, eens wat je mag denken. Zo. <laughs> ja, maar dat is dat, dat, dat, dat, dat, dat, wat dat betreft. Ja, ik heb toch het gevoel dat, dat die, die marihuana gebruikers steeds verder en steeds meer vervolgd wordt. Ook als je uit je koffieshop vandaan komt en je stapt in de auto en je rijdt weg. Dat je dan al meteen je plas mag inleveren, je bloed mag inleveren. Omdat zo'n blauwe pak vindt dat je niet meer kan auto rijden. Ja, ja dat, is, dat doe je op die ontwikkeling. Wat nou een paar keer daar, wat is het, ja, achterhoek? Een paar keer in de achterhoek is gebeurd, Ja. ja. Maar wat in de artsen ook gebeurt, als experiment kunnen we mooi in de rest van de tijd voortzetten. Ja. Het heeft namelijk zijn voordelen. Op zo'n manier ontmoedig je namelijk ook het hele marijuana gebruik. Op ja, zo'n manier stel je ook het marijuana gebruik een heel kwaad daglicht natuurlijk. Want het is niet zomaar natuurlijk dat je die mens gaat controleren. Ja. Ja? Althans, dat denkt, zover ze kunnen denken, een de mensen. mens. Ja, het is een rare ontwikkeling ook omdat, uh, die, uh, die, die grens eigenlijk van het gebruik uh, voor, uh, voor het besturen van een auto, daar is verder geen enkel onderzoek of uh, duidelijke uh, norm. Uh, het is gewoon uh, 0% en uh, je 0 test dagenlang positief. Uh, ja, ja, ja, ja. ja maar en in Siberië, de... de... in die koffieshop, is dus al een tabaksrookverbod. Ja. Nu. Ja. Als ja. okay. beginnende koffieshop in. in, in uh, in Amsterdam, de eerste. Ja. Maar ja, eigenlijk was het in één idee, Er staan zeven of acht verdampers. Ja, dat werd eigenlijk ook op bijna niet meer groot met de bak. Dus ja, dat, dat... Maar het controle erop, dat zal heel moeilijk zijn. Want hoe ga jij als, als bedrijfsleider ja. controleren dat elke idioot er geen tabak in stopt? Ja, dat is een probleem. Dat is een soort handhavingsprobleem. Dat is hand... Maar daar dat... heb ik als handhaver natuurlijk niks mee te maken. Dat is jouw probleem. Maar ik als handhaver het gezag. Ja? Goed je hebt daar ja. helemaal gereed mee te maken, weet ja? je bent gewoon overtreding, het is de tweede keer op, niet. Dus je deugt het toch niet. Dus je gaat meteen de week dicht. En de volgende keer nee, helemaal. Ja? Want dan uh, ga je niet de week dicht, maar dan ga je gewoon voor de rest van de tijd dicht. Ja? En dat dat niet helpt, weet je wel? Dan hebben we andere oplossingen. Dan zitten we een school bij je neer. Niet lang hoor, maar voor twee jaar. Niet helemaal naast de deur natuurlijk, dat is wel Bovendien, dus, daar had we geen ruimte, maar 300 meter, net te veel. Ja, ik hebben er eentje 150 meter verderop. Ja, pak maar in. Ja? En zo werkt het. En er komt niks voor terug namelijk. Dus je krijgt steeds minder shops. Ja? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat, dat, dat, dat eigenlijk ongeveer 11 miljoen Nederlanders denken dat mariwaane slecht is? Ja? ja, dat is verkeerde voorlichting. Ja, het is met valse voorlichting. Geen verkeerde, maar gewoon valse voorlichting. Vals, verkeerd, uh, onwaar Nee, het is verkeerd om valse voorlichting te geven. Ja, dat is dus <laughs> heel wat anders. Ja? Maar het is gewoon puur valse voorlichting. Gewoon mensen het idee geven dat bepaalde dingen eng zijn. En daar is drugs een heel goed voorbeeld van. Want er zijn niet zoveel drugsdoden gevallen. Ah, want nee. Het bas van de alcoholdoden, het bas van de verkeersdoden, weet je wel. Maar dat lullen we dus niet ook. Maar dat is geaccepteerd. Nee, die, die paar drugsdoden, die, die halen we allemaal naar voren. God, we hebben er eentje gevonden hoor. Ja? Rotterdam hebben ze momenteel het probleem dat, dat, dat, dat die oude vandaag en die al, al die jaren al vrij zuivere heroïne hebben gebruikt. Want als je gore heroïne krijgt, dan ga krijg je gewoon zelf wel kapot. Zaten waarschijnlijk dicht bij de dealer, weet je wel. Dan heb je nog zuiver heroïne. Nou, dan kun je honderd en zoveel meer worden. Ja. Het gaat dus niet om of die stoffen verkeerd zijn. Het is gewoon het feit dat het verboden is. Dat het is verkeerd. Ja. ja. Nou, dat is het uh, thema van uh, dit uh, radioprogramma. Het is al vaker aan de orde gekomen. Het verbod is erger dan uh, hetgene wat verboden wordt. Ja. En dat doen ze alleen maar om andere mensen angst aan te jagen. En maar vooral te denken dat hun alcohol niet zo erg is. Ja? Het Heinekenhuis naast, naast, naast het Olympisch dorp van Nederland. Daar had godsverdomme een koffieshop moeten staan. De enige dooien die bij de koffieshops vallen tegenwoordig. En achter de, achter, achter de achterdeur. Dat zijn alleen maar criminelen die elkaar doodschieten voor de marihuana. En dat is alleen maar te danken aan de politiek. Want die hebben nog nooit een knappe oplossing willen zoeken. Zeker deze politieke de apen die we momenteel hebben niet. Die hebben er helemaal geen zin in. Dat moet gewoon allemaal verdwijnen. Dat is allemaal, allemaal helemaal verkeerd. Jezus had het ook verboden. De plant de, de, des kennis die, die was verboden. Nou, Dus we mogen geen marioanen gebruiken. Ja, vrij duidelijk. Jezus ja. heeft dat verboden? Ja, de snoepen van de kenners, de boom, kenners. nou, dat, dat kan alleen maar marijuana zijn geweest. Maar dan heb ik het heel anders gelezen. Ik las het oh. als een erotisch verhaal, maar dan moet je nog eens een keer nalezen. Nou, dan zou je het best wel gelijk kunnen hebben. Ik heb het ook nooit goed begrepen. Maar ja, goed, ik ben ook niet erg goed thuis in dat stuk, okay. weet je Nou, niet erg goed. Ik ben wel goed erin opgevoerd, maar weinig van overgehouden Nou, ja, je ziet het dus toch eigenlijk best wel een beetje somber in. Ja, zeker, zeker. Ja, Als ja. ik uh, zie dat uh, die minister uh, Kinky uh, gaat proberen om 168 paddenstoelen te verbieden, weet je wel. Ja, je moet godverdomme maar opkomen, weet je wel. Wat ja. paddenstoelen weg hij zijn dood aan gaat om die gewoon te verbieden. Ja, eigenlijk gewoon godslaster Ja, ja, ja, ja. Inderdaad. ja. Want God heeft tenslotte woord in die paddenstoelen gemaakt. Laat mij zijn opvreten. Ik bedoel, het is te gek om los te lopen dat zo'n eikel die ze nog nooit hebben gegeten, die ze eigenlijk zou moeten eten. Want al die eikels die er zitten in de eerste en de tweede kamer, die zouden eigenlijk voordat ze beginnen daarop te komen, eerst een verzoelijke paddeltrip moeten maken. Als ze die verzoelijke beëindigen, zijn ze altijd wel geschikt om er te gaan zitten. Ja? Worden ze dan wel gek omdat ze het niet hunzelf kunnen vinden, ja, dan kunnen we ze ook niet echt gebruiken. Maar ze zitten er eigenlijk om toch alleen maar te liegen. Want uh, vandaag zeggen ze A, morgen zitten ze Z, want dan moeten ze een andere partij helpen. Dus eerlijk zijn die mensen niet. Nou, dat heet politiek. Nou, dat is vreselijk. Dan ga je nog op stemmen ook wezen. Ja. Maar wat moet je er dan tegen doen? Ik kan een slecht een brandbom binnen gooien. Dat is verboden. <lacht> ja. Ik kwam, kwam toevallig in Praag, kwam, kwam, kwam ik een vriendje tegen. Daar mogen ze het wel? Nee, Aan nee, tekenen. nee, erop nee. Dat vriendje van mij had hier dus in Den Haag ja. een aantal van die brieven daar zo tegen die uh, muur zitten te spijkeren. Of, of, of tegen de, de, de, de deur zitten te spijkeren. Mocht niet wezen. wel Werd hij opgepakt. Werd hij drie dagen in een uh, inrichting gestopt. gesloten inrichting. Want uh, ze moesten wel nakijken. Want wie gaat nou protesteren daar in Den Haag op de plek waar het moet zijn. Ja. Laat staan met uh, een paar van die uh, pamfletten tegen de deur. Ja, er waren mensen die dat vroeger deden. Die zijn er heilig van geworden ondertussen. Maar hier mocht het dus niet. Hij in de inrichting. Kom ik tegen in Praag. Die is ondertussen een voetreis begonnen. Vanuit Alkmaar naar Tibet. Ja, dan zit ik in Den Haag. Nou, waarom ben je in Praag? Dus wat doe je met zo'n man? Neem je mij in de auto? Want hij heeft tenslotte de hele tijd gewandeld. Zeg dat tegen hem. Van man, twee maanden geleden had je ook al met mij me heen kunnen rijden. Ik ben ondertussen al drie keer in Praag geweest, weet je wel. Nou, even met mij een klein rondje Praag rijden. Even aan die pijp lurken van me. Want daar nou, staat er eentje naast me, tenslotte. Dus die man ook een lachkick van hier in de gutte. Die had er anderhalf uur liggen te lachen daar in die auto. Dus het was gewoon een grandioze trip. Ja, nou, dat soort dingen. Dat vind ik leuk. Maar die man is dus weggegaan. Omdat hij helemaal ziek is hier over deze maatschappij. Want het systeem werkt wel. Ja, want dat zie je overal om je heen. Het werkt wel. Maar het systeem deugt gewoon niet. Kijk, en daar zit nou het probleem. Ja, want hoe ga je die mensen in Den Haag duidelijk maken dat het systeem niet deugt? Want die vinden dat het wel deugt. Want die hebben allemaal een dusdanig inkomen dat voor hun het systeem wel deugt. Nou, daar zitten denk ik ongeveer de problemetjes. Althans... Uh... Ja. De wereld in een notendop. Ja. Het, het systeem werkt wel, ziekel. maar het deugt niet. Ja. Ik vraag me soms af of het wel werkt. Nee. Ja, het werkt hartstikke goed. Ik bedoel, nou. als ik zie... hoe, hoe die mensen daar... In, in, in, in al die jaren... dat ik heb dus proberen duidelijk te maken... dat die marihuana dus niet schadelijk is. Dat het hun dus gelukt is... om die mensen duidelijk te maken... dat het wel schadelijk is. Terwijl er geen één klootzak bij... Je, dood gegaan is doodgegaan in al die jaren. Ja, dan vraag ik me af... wat doe ik verkeerd hoor? Wat doe ik verkeerd aan voorlichting? Ik bedoel... je leest nooit in de krant... dat er eentje doodgaat aan de marihuana. Ik bedoel... Hoe moet je ze duidelijk maken dat ze niet doodgaan aan de Marihuana? Nou, het is. Kijk, het is, ik denk dat ze het eigenlijk wel weten. Maar dat dus de krachten van. Uh van, van de, de tegenkrachten zo groot zijn en dat die gesteund worden door zoveel belangen, dat dat, dat gaat overheersen boven dat gezond verstand en op den duur uh, maken ze het gewoon zichzelf wijs en blijven geloven in, in, in dat het dan toch zo is, ook al weet je dat het niet zo is. Het is ook gewoon geloof, dat is ook de, het probleem van die mevrouw van het CDA, die elke keer daar weer hetzelfde vertelt over drugs, alleen maar omdat zij denkt dat ze moet vertellen wat niet de waarheid is. Alleen maar hoe ik moet vertellen hoe de politieke partij, de CDA, erover denkt. Ja, terwijl ik op zoveel plekken ben tegengekomen dat ze ondertussen wel degelijk weten hoe het in elkaar zit. Maar het gewoon verdomd om dat ook verder eens duidelijk te maken aan de mensen die het niet weten. Ja? En juist de, de, de gelovigen, de, de, die zijn vaak gewoon dom gehouden en bang gehouden met allerlei dingen. Ja, en angsten. Nou, en daar is gewoon het hele geloof op gebaseerd. Ja, het, het probleem is dus ook... van in van hoeverre denken de mensen... in hoeverre denken de mensen... denken ze werkelijk. Kijk, die belhavels die ze steeds aan die doop zitten... die denken wel, want die zien steeds andere dingen ook. Ja, dus die moeten wel nadenken. Ja, maar mensen die nooit wat doen... die geloven gewoon... en die denken gewoon dat ze goed doen... Want zij krijgen toch zo voorgeschoten. Mm -hmm. Daar even ook gelijk in. Ze krijgen het ook zo voorgeschoten. Daar word ik ook zo ziek van. In de krant ook. Overal. Ja, ja nee, dat is een hoop uh, desinformatie. Uh, ja, dat de zeg ik ja. valse informatie. Ja. Ik wil heel even een, uh, Nog een vraagje. Nou, uh, van uh, Arlen die... Uh, heeft meestal nog een moment van een korte vertelling of een sprookje. Je hebt niet echt iets voorbereid. Ja, de tijd vliegt ook hoor. Van, uh, als wij nog heel even hier wat verder praten en Wouter speelt nog wat, dan, uh, dan is het denk ik alweer voorbij. Van, uh... Nou, dat is wel jammer. Okay. Wat? Wat? Dat we het jammer vinden. Ja, dat ja, ja, ja, nou, ja, er geen sprookjes ja. Ja, ja, het past er wel bij. bij het is uh, ja. speciaal eigenlijk voor de kunstige ja. sprookjes. Uit, uit, uit, uit, uit, uit, ik kan je vertellen dat, dat ik het meeste hou eigenlijk van sprookjes. Ook van paddenstoelen natuurlijk, maar het horen de sprookjes bij, want die zie je dan vanzelf. Nou, even wat, je had het uh, straks nog. Uh, en, wat? Nou, toen had je het Die over... paddenstoelen in die 2012. Ja, ja precies. Die 2012. 2012. Nou, dat padden. is dus het gelul, hè? He? Kijk, je moet je voorstellen, ik, ik, ik geloof niet hè, van die verhalen. Je leest wel eens in de boekjes van die paddenstoelen. Die zouden dan als je idee had in je hoofd, zou je er antwoord op krijgen. Nou, dat is allemaal gelul natuurlijk. Dus wat gebeurt er? Ik, ik zit dan toevallig daar in Mexico, want uh, die, die, die, die, die blauwe pitten waren langs geweest. Die hadden daar toevallig bij me thuis wat paddenstoelen meegenomen. Wat sporen meegenomen. Wat, wat voedingsbodem. Die van een hele rotze meegejat daar, om het kort te zeggen. En, en, en, en dus ik moest weer terug naar Mexico, want daar kwamen die sporen vandaan. Ja, terug naar Palenque. Dus wat gebeurt er? We Zijn Palenque vinden nog die paddo's, heel toevallig. En moeten dus die meenemen nog, heel een heleboel van die groot bloks gehad onderweg, weet je wel. Dus, uh... Maar ja goed, we komen er doorheen en zo, en dan denk je van ja, moet je met die paddo's, naar de sporenprint van gemaakt en zo, dat is ook leuk allemaal, allemaal leuk joh. Nee, nee, nee net kleine kinderen. Dus uh, op een gegeven moment zitten we daar al uh, aan de kust en uh, hebben nog van die paddo's, want die zijn ondertussen gedroogd natuurlijk. En uh, voordat we weggaan moeten we die dingen opeten. Hè? Dus we zijn die dingen lekker aan het opeten, sommige mensen willen gelukkig wat minder. Dus ik denk van, uh, nog niet opgegeten, zonder te gooien, heb ik ook nog opgegeten. En ik hang zo in, uh, in mijn hangmatje en ik denk van, uh, ik heb al die sporen zo grijpen. zal ik aangehouden worden bij de grens en zo. Dus, uh, het enige wat ik zie, dat is water en wat koralen zo, en zo. Uh, nou, meer niet, weet je wel. Dus wat gebeurt er, ik kom op een gegeven moment hier aan die grens aan. En uh, ik denk van, nou, helemaal niks, weet je wel, Helemaal geen probleem en wat doet die uh, rare dwanenband? Uh, Maak mijn koffer open en vind daar hele kleine trucjes koraal. Nou dat kost iets van 60 euro geloof ik of zoiets. En een hoop gezeik. Weet je wel. Maar nee, maar ik geloof helemaal niks van de waarheid van die paddo's. Maar nou, hoe komen we dan op die rare paddo's? Die, die, die, die, die rare Mexicanen, die hadden dus ook hele gebouwen gebouwd en zo. En die hadden dus ook jaartellingen en zo ze bij. En dan hebben die klootzakken bedacht om niet verder te gaan dan 2012. Want dan zou iets nieuws beginnen. Ja. Nou en ik denk als iets nieuws begint. En het moet knap zijn. Dan weet jij wel wat er ondertussen van deze aap wel af moet. Ja nou dat is dus het probleem weet je wel. waar ik een beetje te herhalen ook. Maar voor de rest als we 2012 nog doorkomen. Denk ik van ja misschien komt er wel een nieuw begin. slotte, als ik nu kijk wat er gebeurt met het hele financiële gebeuren. Ja er zit een goede kans in dat het naar de kloten gaat. Ja en als het hele financiële gebeuren naar de kloten gaat. Wat ook alleen maar gebaseerd is op vertrouwen en op zakkenvullerij. Ja? Dan hebben we toch een kans dat we een soort uh, nieuwe revolutie krijgen. Ja? Waardoor we toch misschien een nieuw iets kunnen beginnen. Ja? Omdat anders toch de wereld verder naar de kloten wordt gemaakt... door de mensen die alleen maar het poen proberen uh, in hun zakken te steken... terwijl ze het toch niet mee kunnen nemen. En dat nog steeds niet begrijpen. Komt weer omdat ze geen paddo hebben gevreten. Ja? Vandaar dat ik zeg, er moet paddos gegeten worden. Ja? En minder mis, minister Kinkies komen. Nee! Maar daar komt het dus van. Dat ik me dus afvraag... Gaan we verder naar 2012 of niet? Nou, om erachter te komen neem ik regelmatig een dampje. Ja? En als ik dat in 2013 nog steeds doe, dan ben ik erachter gekomen dat ik in ieder geval 2012 tot ben gekomen. En anders heb je nog een kans dat ik het niet gehaald heb, hebben jullie wel. Maar ja goed, dat, dat weet ik ook nog niet. Dan moeten we in 2013 bekijken. Maar dat zal niet door de marihuana komen. Dat ik het niet haal? Nee, ik heb er nog mijn moeder over gehad, weet je. Want die, die heeft altijd problemen mee, wat, wat ik gebruik voor 37 jaar en die heb altijd gedacht van hij stopt er wel een keertje mee dat vond ik heel positieve moeder, heel positieve mensen heel positief. Maar helaas weet je wel, helaas nog steeds niet gestopt in waas. tegendeel juist, goede baan opgegeven in de handel gegaan van de, de marihuana en zo en uh, eigenlijk ziet ze ook wel van uh, hij is er niet gekker op geworden hij was al een beetje vreemd misschien maar die hersenen zijn dus nog steeds niet aangetast volgens mij en dat vind ik toch wel grappig hier nog even via de chat uh, geeft Red nog een uh, opmerking over ja? die 2012. Hè, van die kalenders gaan veel verder dan 2012. En. Uh... Dat het dus een, als een soort eindmythe een bedenksel is van de westerlingen. Nee, nee, nee. Nou, nee, nee, nee. Wat ik heb ja, gezegd van de, van de, van de, van de anderen. De, nee, ik je, de, kan je nog wel iets daarbij uitleggen. <coughs> je moet je voorstellen dat bij hun die telling zo in elkaar zit. Dat zijn allemaal eigenlijk wielen die draaien. Ja, ja. En wat er gebeurt in 2012 is dat, we, dat er een wiel licht, verder draait ja, ja. die... ...op zich wel bestaat... ...in hun telling... ...alleen die ze niet gebruiken... ...dus je zou het je kunnen voorstellen... Hè, ...analoog is... ...als bij ons het jaar... ...9999... Eh, afloopt, ja, ja, Dan, dan, we dan, dan, dan, dan zitten we met een probleem. Omdat we hebben die 1 die van de 10.000 nog nooit gebruikt. Dus ja, in, nou, en en, en eigenlijk lijkt het daarop. Hè? Dus ja, het... Nee, nee, daarom zeg ik. Dat zou wat nieuws beginnen eigenlijk. Dat, dat is ook het idee wat, wat, wat ook volgens mij erachter zat. Dus op zich hebben ze ja, wel degelijk ja. een telling. Alleen ja, ja, ze hebben nou, voor de, de tijd dat ze zaten. Hebben ze de de, de, de, de lengte 2000. genomen waarmee ja, ze goed konden ja. werken. Hè? Wij zouden ook kunnen zeggen. Het is uh, ja, het, allemaal nullen. Ik, ik, denk, ik denk dat die gekken meer konden als wat wij bedenken. Daarop, dat is dus het engste ervan Dat zie je ook wat we allemaal gebouwd hebben en zo. Ze dus konden ze wel veel konden bedenken. Dit zit zo ingenieus in elkaar. Heel dit, is, dit is heel ingenieus. Ook, ook als je bedenkt dat die klootzakken nooit HTS hebben gehad, geen universiteiten hebben gehad, daar echt. Ja? Maar wat degelijk zichzelf zo verontwikkeld hadden. Daarna dus afgeschoten zijn door de Spanjolen en dat soort dingen meer. Ja. Ik zeg, Dredd nou, die uh, maakt er alweer een heel verhaal van. Ja. Maar dat nou. klopt uh, wel hoor, ja. uh, inderdaad. Uh, oh, die, die telling uh, van uh, de Maya's, die lopen veel verder. Ja, ze die hebben gigantische ja, ja, ja, data's ja, ja, ja. Weet ook om dat alles te dingen kon, zijn. Maar ze zouden ook iets nieuws beginnen, werd er gezegd. Er zou wat nieuws beginnen. Ja, ja, ja. Dus, dus we houden moed, we houden moed, we houden moed. Als hebben gewoon pech, hè? Anders hebben we pech, <laughs> dan weten we het op dat moment. De jaren 60 konden ze ons alleen helemaal uit elkaar schieten, dus... Uh... Ja, <laughs> je ik... toch al een tijd volgehouden. Oh. Hey, uh, lieve mensen, het uh, is alweer uh, tegen het einde van uh, Evert. Ik vond het hartstikke leuk dat je wat... Uh verteld. We zijn niet eens zo ver ingegaan op de techniek van het verdampen, maar... Nee, maar die website heb je toch doorgegeven? Die website hebben we doorgegeven. DeVerdamper.nl Daarom! En, uh... Anders komen we gewoon nog een keertje terug. Dat ja, kan ook. Kan ook. <laughs> uh, Ojas die is weer terug van vakantie, dus ik wens iedereen uh, zometeen veel plezier uh, bij Ojas. Ja, gaan we hebben. En uh, wij gaan uh, eruit met een beetje mooie gitaarklanken van uh, Wouter. Ja, toch? Wouter, doe je best. Tot ziens allemaal. Wat was dat? gek, Gitaars onder naam deel 2. Gitaar onder, onder naam deel 2 door Wouter. Nou, als jullie ons nog kunnen horen. Ja, dat kan. Ook. Ja, ze kunnen ons nog horen. Alle chatters, ik uh, hoop dat jullie het een leuk programma vonden. En bedankt. Nou, en Evert heeft zijn best gedaan. Evert heeft natuurlijk hier zijn best gedaan. Neem nog een trekje. Ik zal nog geven. even een trekje nemen. Nee, man. Dat klinkt altijd wel mooi aan het einde. Daarom, hè? Even nog. Kan Glenn ook nog even horen? Even de, ja, die gaat natuurlijk. Lekkere dampjes. En voor de volgende keer zal ik zorgen dat de dampliet er ook is. Goed zo. Ja. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Zou het er al uit zijn? Mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, jij hebt zo'n leuke dag. Tot ziens. Doe doe! Ja, dat is een leuke lach. En een leuke dag. Ja, maar een leuke dag er ook bij. Ja, zijn we er nu he? Ja, zo ja, Zou nou Oejas zijn? Nou, we wachten nog even twee tellen, want anders krijg je het recht. Uh, we willen iets vroeg, een beetje vroeg hoor je. Ah ah, ah. ah, ah. Nou, dan doen we nog een dampje extra. Ja, maar dat ik niet hoef te hoesten, hè, want anders hadden we dat ook. Knochen in. <swe census> <coughs> <hums> <coughs> Wat zeg je, even? Nou, dat ik bijna niet hoef te hoesten. Stijn. <hums> oh, oh even, je panta is bijna op. Ja, maar dat klopt er ook. Moet ik nou stopzetten? Het uh, is nu maar geschakeld. Op. Kijk, red zegt tegen, de, tegen Ojas: de stream is al wel te zien op de server en wordt nu geschakeld. Oké. Okay. Nou, ja, dan uh, kan ik hier dit stopzetten. Ja, dag allemaal. Zeg nog even dag allemaal. Doe. Dag allemaal. Met medewerking van Evert, Guus, Arlen, Wouter en Opa. Opa? Ja, dat ben ik. Ja, Opa. Ja. <laughs>